2 uur Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met een kleine meerderheid ingestemd met een voorstel van de Republikeinen om het schuldenplafond te verhogen. 218 congresleden stemden voor het plan en 210 tegen. In het plan staat dat er zo'n duizend miljard dollar moet worden bezuinigd naast het verhogen van het schuldenplafond. De Democraten stemden tegen. En in de Senaat hebben zij de meerderheid, waardoor de kans klein is dat ook de Senaat akkoord gaat.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 Het weer, vannacht veel bewolking met kans op wat lichte regen. minimaal rond 13 graden. Overdag is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, Mike is ready for Nachtvluchten.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 Er ligt een prachtig palet aan radiomateriaal voor u klaar. Natuurlijk weer met zorg samengesteld. In de hoop dat er iets van uw gading bij zit. Iets van uw gading. Dat waren woorden die mijn grootvader altijd gebruikte. En dat brengt ons meteen een beetje in de stemming... voor een mooie vlucht in het verleden. We reizen 55 jaar terug in de tijd... en gaan op zoek naar fragmenten uitgezonden in juli 1956. We gaan een stukje wielrennen in Frankrijk. We herdenken Jan van Heuven-Goethart, doen een beetje aan breien... en we beginnen met de 70ste verjaardag van Willem Drees. Aan de vooravond van die heugelijke dag... toogden Gabri de Wacht en Maarten Vrolijk naar zijn huis voor een kort bezoek. Tienduizenden hebben in de afgelopen maanden een foto van hem in huis gehad... en ze hebben die foto niet in een kast weggeborgen... maar een breed uit voor het raam gehangen. Ze deden dat uit sympathie voor zijn politieke beginselen... en ongetwijfeld ook uitwaardering die zij voor zijn persoon hebben. En ze hebben daarmee het Nederlandse volk willen vragen... deze man opnieuw hun vertrouwen te geven. 1.872.209 mensen hebben dat gedaan. En nu hij morgen 70 jaar wordt... is er dus alle reden om met elkaar op verjaarsbezoek te gaan. In zijn huiskamer voert de jager van morgen samen met zijn vrouw... en een van hun beide zonen, meester J. Drees... nu een onvoorbereid gesprek met Maarten Vrolijk en Gabri de Wacht. Mevrouw Drees, meneer Drees, ik hoop dat u ons niet kwalijk neemt... dat wij vanavond alvast bij u komen binnenvallen. Maar uh, wij hadden gehoord dat u morgen zoveel mensen krijgt... dat u daarvoor de grote houtrusthallen hier in Den Haag nodig hebt. En die drukte hebben we eigenlijk een beetje willen ontlopen... om alvast van tevoren bij u op verjaarsvisite te komen. Als u anders denkt dat de avond voor de verjaardag zo stil zal zijn... bij ons in huis, heb u het toch een beetje mis. Want die voorkamer van ons waar ik de mensen ontvangen moet... staat onder andere een groot bureau van mijn man in. En bij zo'n gelegenheid... Vraag ik mijn zoon altijd om dat te verschouwen bij gedeelte hoor. Maar naar de serre, dat is al een heel werk. En verder hebben we geen stoelen genoeg beneden, die moeten weer van boven komen. Dus als u die avond denkt dat we zo stil kunnen zitten vanavond, heb u het erg mis. De kopjes moeten uit de kast en schaaltjes klaargezet. Fijn, ik weet niet hoe u dat voor kunt stellen als man zijnde, maar het is een heel werk. Kunnen we eens mee helpen mevrouw, misschien? <laughs> nou, ik heb wel erg goede hulp aan mijn zoon. En mijn dochter komt ervoor over uit Dordrecht. Dus ik denk dat we ons wel redden kunnen. Maar u bent ook wel erg bescheiden. U hebt gezegd dat u niet er lang zal blijven. Dus ja, dan kan daag, het nog wel daag. erbij. Ja, en dan is het begin van alle dingen natuurlijk... dat u zou willen vragen of u ons iets van uw jeugdherinneringen zou willen vertellen. Ja, wat mijn jeugd betreft... Uh, ik begin toch eigenlijk in een bespreking als deze... dan al heel gauw met de politieke jeugd. Maar ik ben geweest zes jaar lagere school in de Marlinksstraat. Drie jaar, driejarige HBS in de Marlinksstraat. Twee jaar openbare handelsschool op het raamplein, Ook vrijwel de Marlinksstraat. Dus ik ben nogal in een zelfde buurt gebleven. En dat is het onderwijs dat ik genoten heb... Het is ook al de tijd geweest waarin ik mijn vrouw leren kennen. Omdat het een vriendin was van mijn jongste zuster, al van de lagere school af. Dus dat is natuurlijk ook wel heel sterk een jeugdherinnering. We hebben wel eens gehoord dat u in die tijd uh, natuurlijk wel een sterke groeiende politieke belangstelling had, maar dat er ook andere belangstellingen waren op sportgebied. En... Na de, eigenlijk na, na de politieke belangstelling zou ik zeggen... de korfbalclub die we hebben opgericht... dat is nog gekomen nadat dat ik al ijverig politiek werkzaam was. Bij die korfbalclub waar uw man bij was... was u er ook bij, bij diezelfde korfbalclub? Ja, toen er sprake was dat mijn man eigenlijk een sport moest doen... dat was geloof ik een raad van een dokter, als ik me wel herinner... Toen was het echt iets voor hem om nog veel leuker te vinden... om met een stelletje kennis maar direct sport te beoefenen... dan dat hij in zijn eentje in een vreemde club ging. En toen was ik bij degene die daarvoor gevraagd werd. En ik had er direct erg veel zin in. Mijn vriendin kwam op een avond met me praten daarover. En uh, het leek me kostelijk, maar ik was alleen een klein beetje bang... dat mijn ouders bezwaar zouden hebben als ik ter zondagsmiddags ging korfballen. En tot mijn grote blijdschap werd het direct goed gevonden. En van het begin aan hebben we dat dus samen kunnen doen... Als ik het zo zie op een oude foto, zie ik allemaal ooms en tantes. En er was niet allemaal familie tussen begonnen, maar een heleboel zijn het later familie geworden. <laughs> Als ik het dus goed heb, dan is het korfbal in uw familie een heel verbreide sport geworden. Jazeker, mijn broer heeft eraan gedaan ik heb eraan gedaan. En, uh, ik doe het nog steeds. Ik ben al van een elfde jaar af met beter. bezig. En hij is nu voorzitter van, de, van GKV en is al 25 jaar lid geweest. Dus is nogal een trouw lid gebleven. Ja, zo lang hebben wij het niet gedaan. Nee. Heb je nooit eens een familiewedstrijd gespeeld? De, de, de, u bedoelt blijkbaar op wat ik weet niet hoe bekend is geworden. dat toen we veertig jaar getrouwd waren. we voor de aardigheid nog zo'n ouderwets spelletje korfbal samen hebben gedaan. Ja, maar dat leek er niet op hoor. We waren nog even fanatiek als vroeger. Dat wel, ja. het, was niet, het was natuurlijk niet echt, maar we hebben het toch maar gedaan. <lacht> Ze liepen ons met de mandjes tegemoet. <lacht> en u kon in ieder geval twee twaalftallen bij elkaar brengen. Ja, ja, dat is wel gelukt. Dat ging wel, dat was in de kring van de familie we mogen Hebt u ook niet geroeid vroeger toen u in de jeugd Nee, helaas niet. Helaas niet. Dat wil zeggen, ik heb wel eens in een roeibootje gezeten. Maar in de ernstige zin van het woord, geroeid, nee. Nee, we dachten misschien dat u uit die roeilessen ook nog in de politiek gemak had gehad of zo, laten we Nee, nee. nee, nee Tegen nee, nee, de stroom op nee, nee, te roeien. Nee, nee. Ja. Niet, verder, niet verder gebracht, zo ik zeggen wel eens in een, uh, zo'n klein roeibootje gezeten hebben. u hebt het zelf al, uh, al aangeduid, natuurlijk, uw politieke belangstelling in de jeugd. Misschien mogen we nu nog even daarop nader ingaan. Wanneer bent u eigenlijk. Uh, Echt in de, met de politiek gaan meeleven? Ja, dat is heel vroeg geweest. Ik ben lid geworden zo gauw ik kon van de SDAP. Dat was toen ik uh, jarig was en 18 jaar werd. En toen heb ik me dadelijk gemeld. Ik wou zo gauw mogelijk erbij zijn. Maar toen was ik al een tijd actief. Ik heb ook in uh, de, de tijd dat we ons eigenlijk nog op het eindexamen van de Hansel moesten voorbereiden. Toen was ik al ontzaggelijk geïnteresseerd. In de staking, ook de aprilstaking nog, eerst natuurlijk de januari-staking en toen de aprilstaking. Ik heb ook nog voor onderwerp gekozen, het Frans opstel dat we het eindexamen moesten maken, de, de, de algemene werkstaking van 1903, La Grève. En ik herinner me nog heel goed dat ik toen bijvoorbeeld het woord staken in het Frans niet wist. Revist, ik weet het nou heel goed. Ja. Maar dat moest ik toen maar omschrijven. de souverier heet dit aangrijven. Maar dat was al een bewijs wel dat ik wel in die dingen sterk belang stelde. Ik heb ook meegemaakt... De vergadering toen Trollstra in Amsterdam 3 weer gekozen was, nadat hij in 1901 was uitgevallen en in Amsterdam 9 het niet gelukt was. En zo. Toen hij in 1903 gekozen werd, toen heb ik de feestvergadering daarover, aan, om zo te zeggen, aan het eind van de, de verkiezingsdag meegemaakt, waar ik Trollstra heb horen spreken en Gorter heb horen spreken en dergelijke. Dus is voor mij een heel treffende vergadering geweest. Hebben wij we ook wel eens iets horen uh, vertellen, en ik hoop dat het ook zelfs bij vrij algemeen bekend is dat u een zekere verband hebt gehad... tussen uw belangstelling voor de stenografie en de politiek. Ja, dat is in die zin dat... Uh, we hebben in die tijd dat het Hansel was... hebben we ook een stenografieclub opgericht in Amsterdam... die meer dan 25 jaar ook bestaan heeft. En bijvoorbeeld in die stenoclub... daar hielden we dan zelf, het zal er nou geweest zijn... maar hielden we zelf ook inleidingen die de anderen dan opschreven... En er waren goede vrienden van me natuurlijk. En daaronder waren ook twee zonen uit diamantbewerkerskringen. Waar de kwestie van de vakbeweging en van de socialistische beweging al een levend element in was. Dus daar ben ik ook toen mee in aanraking gekomen. Daarnaast ben ik op de handelsschool bij economie. Les in economie erg geïnteresseerd geraakt in maatschappelijke vraagstukken. En daarnaast trof me in Amsterdam die ontzaggelijke armoede die in allerlei wijken toen heerste. En heeft die, uh, die stenografie die u, geloof ik, toen ook als uw beroep gekozen had aanvankelijk... niet ook u weggeleid naar het eerste politieke college waarin u aanwezig was geregeld? Ja, kijk, ik ben eigenlijk om twee redenen beroepsstenograaf geworden. De eerste was... Dat het een nieuwsstelsel was een Nederlands alfabetisch kortschrift, zoals wij het noemen: de zondagse naam, zoals het wel eens genoemd wordt, de stenografie Grote, waarvan de toenmalige beroepsstenografen nog zeiden dat het onbruikbaar was voor snelschrift. Het was veel te eenvoudig en zo en ik was overtuigd dat ik het tegendeel makkelijk zou kunnen bewijzen. Dus om die reden wou ik wel graag, ook voor de ontwerper en voor mezelf... wilde ik wel graag eens bewijzen wat je met dat stelsel kon presteren. Maar daarnaast trok het werk man, omdat ik daardoor in de gelegenheid kwam in de verschillende politieke colleges. Ik ben daarmee begonnen in de Amsterdamse gemeenteraad in 1906... toen ook al december 1906 in de Tweede Kamer. Ik heb gesinnoverd in de gemeenteraden van Amsterdam... van Rotterdam, de Provinciale Staten... van Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Overijssel. En ik heb dus door dat volgen van die vergadering... als een verslaggever met, met de sterke belangstelling ervoor... heb ik natuurlijk grote ervaring opgedaan... over de hele manier waarop al dat werk gebeurde. En eerlijk gezegd had ik al vrij gauw het gevoel... dat zou ik ook kunnen. En ja, daar had ik ook belangstelling voor. En ik, ik ben dan ook, uh, zodra ik trouwde, ben naar Den Haag helemaal verhuisd. In 1910 ben ik uh, gauw bestuurslid geworden van uh, toenmalige afdeling Den Haag. En dan jaar voorzitter. En toen werd ik ook uh, kandidaat voor de raad geweest, terwijl ik 24 was. En ik ben dus nog voordat ik, voordat ik kiezer was, voordat ik kiezer was... Ik ben een kandidaat voor raad geweest. In ja, toen moest je 25 zijn. Toen moest je 25 zijn. geweest in die tijd. Nu dan 23. Nu, nu 23, ja. maar toen 25. Hè. En ik, ik ben toen net 27 geworden. ben ik dan gekozen als raadslid. En toen is mijn verdere politieke werk natuurlijk heel sterk doorgegaan. Toen was ik nog tegelijk stenografie bij de Kamer. Maar het verband tussen mijn stenografie en de politieke werkzaamheid... is voornamelijk geworden dat ik door die stenografie dat wilde ik ook zo graag, juist in aanraking kwam met zoveelzijdige politieke werkzaamheden. En het feit dat u dat systeem waar u in de scenografie van uitging... dat u dat in de Tweede Kamer ook hebt weten te beoefenen... dat was eigenlijk uw eerste succes in de Tweede Kamer, als ik goed begrijp. Ja, ja, ja, ja, inderdaad. En het succes is ook dat ze daarna, in die tijd, de jaren daarna... meestal mij vroegen, als er weer een vacature was, wie ze nou maar zou nemen. En dat het bijna allemaal, bijna vergroten werd. Er zijn enkele van andere systeem, maar het vroegere, zo genaamd officiële systeem... dat speelt nauwelijks meer een rol. Er is ook nog een gevleugeld woord uit die tijd... Van, uh, over die stenoord, dacht ik, of niet? Nou, toen vader het eerst eerste proeven aflegde... toen zei hij, ze, het waren de paradepaardjes. Die mensen die dat deden, die waren zo ontzettend goed... die konden zelfs met dat stelsel de snelheid halen. Oh ja, dat staat, dat staat nog in een boek. Een, een boek oh, ja. over, van een man van een ander stelsel, zie je? Het lag niet aan de stenoord. Maar aan de mensen zei, de had een, een aantal paradepaardjes tot zo'n die het even zo deed. Maar er is ook iets gezegd van... Je hebt dus geloof ook gezegd, je moet niet te lang opschrijven wat anderen zeggen. Is dat niet een... Ja, ja, van... ja, ja, ja, ik zei altijd dit, hè, voor eerst, ik vind het, de, voor dat werk wordt veel meer gevergd dan men begrijpt in het algemeen. Het is natuurlijk schijnbaar hoogtevoudig werk, opschrijven wat een ander zegt, maar je moet de zaken toch in het algemeen goed kennen en heel snel begrijpen wie je het goed kunt noteren. Je moet twee dingen doen. Opschrijven wat gezegd is en al horen wat ze nou zeggen. Wat er nog gezegd ik vind het wordt. wordt ja, moeilijk. Het is, het is inderdaad, er wordt meer geverd dan men wel denkt. Hmm. Maar natuurlijk is het tenslotte geen scheppend werkje, schrijft alleen op wat een ander zegt. En daarom vind ik in de eerste plaats dat je er wat anders naast moet doen. Maar ook vind ik voor mezelf natuurlijk dat ik nou niet bedoelde het heel lang te doen en niet mijn leven lang te doen. Ervaren stenografie nog steeds. Oh, ja, natuurlijk. Ik schrijf alles wat ik te schrijven heb op mijn stenografie. <lacht> En is dat van uw geheimtaal, mevrouw, die stenografie? Nee, ik kan, ik kan het wel lezen. Maar als het zo heel sterk verkort is, dan vind ik het toch wel een beetje moeilijk. Als hij nou de gewone verkortingen gebruikt, dan kan ik het wel lezen. En wij, als we elkaar nog wel eens iets te schrijven hebben... gelukkig hoeft dat niet zo vaak, kunnen we het wel mondeling af. Maar dan gebruiken we altijd stenografie. En dat doe ik ook voor mijn zoon, die hier vanavond zijn dus een duidelijk zakje doet. Ja, ik heb het van mijn moeder geleerd. We hebben vroeger altijd met elkaar in, in, in stenografie gecorrespondeerd. Toen ik dan dikwijls in Den Haag zat, waar mijn vrouw. Voor ons in Amsterdam was. En de hele correspondentie was in stenografie. En nog, als je mijn zakboekje ziet, hè, dan staat niets anders in. Oh ja, dat uh, ja, Ja, daar staat niets ja, anders ja. in dan alleen stenografie. Nou, ik kan er inderdaad niks van lezen. <laughs> Mevrouw, waren... dat is een gemakkelijk als een journalist het niet lezen. Kan. Ja. Mevrouw waren er toen ook al avondvergaderingen in die, in die tijd dus Ja, ik geloof dat avondvergaderingen altijd geweest zijn en altijd zullen blijven. En ik herinner me wel van de tijd toen ik in Den Haag kwam. Dat de eerste tijd wel heel zuur voor me was dat mijn man zo bezet was s'avonds. Maar... Dan wordt hij vaak niet meer zo bezet. Ja, wel bezet, maar hij kan zijn werk ook veel thuis doen. Grote dossiers komen mee naar huis. De... Kortere dingen die gauw afgedaan kunnen worden, die, die doet hij wel op zijn bureau. Maar waar veel studie aan vast zit, dat kan hij toch dikwijls thuis doen. En we zijn natuurlijk er wel in getraind om er niet al te veel af te halen. Maar als er iets bijzonders is, kan ik toch altijd even met hem overleggen. En dat vind ik zoveel prettiger dan vroeger toen hij zoveel weg moest. Dat is dus in ieder geval één prettige kant van het minister-presidentschap, geloof ik dan. Ja, dat is het zeker wel. Toen ik in Boegenwald zat in de tijd, toen heb ik gezegd, dan, dan geschreven of later gezegd tegen mijn gezin dat daar had ik nog eens gelegenheid over mijn leven te pijnzen. En toen vond ik toch wel dat ik s'avonds wel erg veel uit mijn gezin weg was en in dat opzicht tekort was geschoten. Gelukkig zeiden ze toen toch, we hadden het nooit anders gewild. Oh nee hoor, we vinden het allemaal zo prachtig het werk dat je gedaan hebt. En we willen ook graag dat je het nog maar een beetje blijft doen. Laten we, maar... daar, laten we daar in deze formatie, voor <laughs> het ogenblik, maar niet over praten. Uh, u hebt net even over boeggevalt gehad. Had u een, een eigen verblijfplaats in de oorlogsjaren of niet eigenlijk? Ik, is, ik ben aanvankelijk uh, gewoon thuis gebleven. En toen ben ik in oktober 40 ben ik gearresteerd en ben ik naar Boegenwald gebracht waar ik een jaar ben geweest. Ik kwam precies een jaar later kwam ik terug, toen was ik vrijgelaten om gezondheidsredenen. Dat werd bij ons nog beoordeeld, de meeste heftelingen lieten ze eenvoudig doodgaan. Maar de gijzelaars zoals wij speciaal waren hadden nog een aparte behandeling. En men heeft mij na heel veel moeite, heeft mij ten slotte om gezondheid vrijgelaten... En toen heb ik weer normaal met mijn gezin gewoond. Eerst in Hagen, toen moesten we evacueren... omdat het in de Atlantikwal werd opgenomen, ons huis. Toen zijn wij een ander in een huis gekomen in Voorburg. Allemaal nog vrij normaal. Maar toen ben, ik, toen ben ik in mei 42 weer weggegaan naar Sint-Michels-Gestel. Maar daar ben ik weer snel losgelaten op grond van mijn vrijlading in het Boegenwal. En toen op het ogenblik dat uh, Vorink en de hele groep van dat politieke comité dat er bestond en een weije kring daaromheen. Toen Koos Vork, Adrie Vork, Torenstra en anderen zijn gearresteerd. Toen werd ik heel snel gewaarschuwd. Hij uh, en Willems liet me waarschuwen. Ik had later ook nog van Koos liet me zo gauw mogelijk uit de gevangenis waarschuwen. Toen ben ik in Amsterdam uh, gaan verbergen. Ik zeg nog niet zo erg verborgen, want toen ben ik bij mijn moeder en mijn jongste zuster gaan wonen later heb ik ook dat nog weer veranderd omdat het toch te gevaarlijk scheen te worden en toen ben ik nog ergens anders in Amsterdam eh, in gaan wonen en wanneer ik nog eens naar... Eh... Ik zou geen bezwaar zijn als je nu het adres had genoemd, je oh, nee, dat zou nee. weer nog niet de ja. is, ja, vind nee, ik nee, je nee, nee, nee, ja, vind niet. dat je dat Kost, zo ergens op de kostverloren kade waar ik toen tevens op een volkomen donkere avond, het verhaal is bekend, toen in het water ben gelopen ja. er was vreselijke mist en natuurlijk alles verduisterd en dan was ik toch ergens nog naartoe toen ben ik het water gelopen, maar toen ben ik nog gered uh, mede dankzij een knijpkat die ik in mijn hand hield en waardoor ze konden zien waar ik lag omdat ik erin kneep. Maar uh, uh, toen had ik van een schuiladres in Rijswijk, uh, zodat uh, wanneer ik toch nog eens even mijn gezin wilde zien, dat in Voorburg was... En nog eens een hapje eten bracht... Ook, Heerlijk, ook, dat, was dat, ook dat. Maar wanneer dat het geval was, ging ik dus naar Voorburg. ging, buiten de tijd waarop ze meestal je plachten te arresteren, zo in de vroege ochtend. Maar dan bleef ik dus niet s'nachts thuis, maar dan had ik voor de nacht een schuiladres in Rijswijk. En uh, dus ik, ik, ik heb verschillende schuilplaatsen gehad, ik heb ook verschillende schuilnamen gehad. U vertelt zojuist van dat, dat onvrijwillige bad, wat u genomen hebt in die kostvolle rikkade. Uh... U, bent u daar nog ziek van geweest? Of, ik heb wel eens gehoord dat u die ja. tijd daarna eigenlijk erg nuttig gebruikt hebt. Ja, ja toen, toen had ik blijkbaar besmet water binnengekregen, zodat ik dysenterie heb gekregen. Toen heb ik er maar op gewaagd om me toch brood naar een hart laten brengen en maar thuis ziek te liggen. Voorbeelden. Ja, toen hebben we hem en Wim gedicteerd, dat stuk. Ja, ja, de, ja Den Haag-Voorburg bedoel ik inderdaad, ja. En in die tijd, eh, toen zat ik ook al in het college van vertrouwensmannen... waar we ons over allerlei dingen beraden... en toen zijn ze me daar ook op komen zoeken... En nog wel enkele dingen komen brengen zo, ook professor gaat bijvoorbeeld. Maar toen heb ik daar dat, ik zou zeggen, een soort van programma opgemaakt... overdacht, wat zou er na de oorlog moeten gebeuren, hoe zou het dan ongeveer zijn, wat moet er gebeuren. En dat heb ik toen aan mijn andere zoon gedicteerd. En dat is het dus een stuk dat wel later bekend is geworden. Dat is dus inderdaad geweest toen ik met die centrie ten gevolge van dat vuile water uh, thuis lag. Ja, ja. En tussen de, de, de tijd waarin u dat programma opstelde en het ogenblik waarop we hier bij elkaar zitten, is natuurlijk zo het een en ander gebeurd en onder andere de oprichting van de Partij van de Arbeid. Uh, hoe hebt u dat beleefd in die dagen? ik ben daar ontzaggelijk meegenomen geweest. Ik heb veel discussies gehad, ook tijdens de oorlog. Ik heb namelijk in heel veel vergaderingen van twintig mensen... die dan zogenaamd nog gehouden mochten worden. Als het maar niet over politiek ging, heb ik gesproken. Dat het natuurlijk een of andere quasi literaire, of andere onderwerpen. Maar ik ben dus in alle delen van het land geweest... en heb in alle delen van het land in dergelijke vergaderingen... over de toekomst gesproken... En ik heb daarbij al door het standpunt ingenomen... dat de SDAP weer moest worden opgericht... om eerst weer haar mensen ook om zich heen te hebben... ook om de krant weer direct te kunnen uitgeven... om dadelijk een steunpunt te hebben... maar dat we moesten trachten dan te komen met anderen... tot een verbrede en een vernieuwde socialistische beweging. Over die dingen heb ik ook op allerlei manieren in de illegale pers wel geschreven... En toen, het dan tenslotte werkelijk lukte... na heel veel moeilijkheden, heel veel overleg... maar ook na die mooie samenwerking die we in dat eerste kabinet uh, hadden... onder voorzitterschap van Schermerhorn en met de minister die toen waren toegetreden tot de Partij van de Arbeid wat we volstrekt niet bij de vormen nog wisten wisten natuurlijk dat Liefding van der de Leeuwen, dergelijke de logeman, dat die eh, dachten op een wijze eh, die met ons eh, goed verenigbaar zou wezen, maar niet of ze lid zouden worden van een partij gezamenlijk met ons en dat tenslotte eh, slaagde, toen is dat voor mij een ontzaggelijke voldoening geweest en degene die dat eh, sterk hebben voorbereid, zoals dat onder andere koos voor is geweest, zoals het via die Beckman sterker zou zijn geweest... is dus hij altijd blijven kunnen doorgaan. Maar ook al de mensen uit de andere partijen en groepen... zoals Schermerhorn dat gedaan heeft via de Volksbeweging... en zoals anderen in hun partijen dat hebben voorbereid... en zoals het in Michel Schessel besproken is... dat heb ik allemaal van hele grote waarde gevonden. Als ik nu zo onbescheiden zou mogen zijn... en uh, dan zou ik dit willen vragen... Uh, als u over alle jaren tot dusver terugziet... Eerst als minister van Sociale Zaken. En u als minister-president. Het zou dan toch waarschijnlijk in uw herinnering. Altijd wel eens een bijzonder ding gegeven, uh, het feit dat u met de Kamer samen die noodwet ouderdomsvoorziening tot stand hebt kunnen brengen. Ongetwijfeld. Ja, dat is inderdaad voor mij een bijzondere voldoening geweest. Het is natuurlijk geweest, in overeenstemming met het hele kabinet. Het is een overeenstemming slotte geweest met de Beide Kamers. Maar dat ik vorm mocht geven aan een idee waarvoor in ons land zo lang gestreden was... een algemene ouderdomsvoorziening... al was het voorlopige noodvoorziening... maar die zich niet enkel beperkte... tot loonarbeiders die een bepaald aantal jaren verzekerd waren geweest... maar die werkelijk de hele bevolking... voor zover ze beneden in inkomen bleef omvatten... dat is natuurlijk een moment van grote voldoening geweest. Maar uh, het heeft mij uh, het heeft ver mijn verwachting overtroffen hoe dankbaar de mensen daarvoor waren. Dat is ontzaggelijk ontroerend geweest. De stroom van brieven die ik toen kreeg van mensen... die, terwijl ik zelf het bedrag heel sober vond... en tenslotte werkelijk nog niet de armoede van de ouderdom wegnemen... Maar de vele mensen die zich daardoor toch als het ware gered voelden, zelfstandiger voelden, ook degene bijvoorbeeld die bij kinderen inwoonden en nou dankbaar waren dat ze daardoor zelf wat voor hun inwonen konden betalen, uh, of omgekeerd als nog kinderen bij hen inwonen waarvan ze eigenlijk bestonden, dat ze nu ook weer een eigen inkomentje hadden, uh, dat is, het is, het is bijzonder ontroerend geweest wat ik daarvan gezien heb en dat overtrof ver mijn verwachtingen van wat ik zelf in deze op zich bescheiden voorziening zag. Uh, mag ik iets heel anders even aan u vragen? Hebt u nu nog tijd voor uw eigen liefhebberijen bij al dit vele werk? Er zijn natuurlijk periodes dat dat niet het geval is. De vader heeft inderdaad... altijd gezegd, mijn werk is mijn liefhebberij. Ja, ja, natuurlijk. Inderdaad, Ik heb geen hobby, zeg ik wel. Behalve <laughs> tegenwoordig mijn kleinkinderen. Maar uh, mijn werk is mijn hobby. Dat stel ik dan wel eens. Maar uh, ik probeer toch wel... in mijn gewone periodes... van mijn ministerschap dan op dit ogenblik... Uh, probeer ik toch wel wat tijd voor mezelf te houden. Ik ben altijd een grote lezer geweest. Ijverige lezer. Dat ben ik van jongs af historische lectuur, autobiografische lectuur... en ik ben in de eerste plaats natuurlijk weer erg gespannen geweest op wat er tevoorschijn kwam... uit de herinneringen aan de laatste oorlog... die ik zo intens had meegeleefd. Nietwaar? De memoires van Churchill bijvoorbeeld... Uh, geschrift over Roosevelt... die ook een Hollywood... en in het algemeen probeer ik me nog... voor de geest te halen... door dergelijke lectuur... ook wat in de oorlog... naast de wapenfeiten... die in zekere zin niet meer die rol spelen... in de herinnering, maar hoe het politiek verlopen is... en hoe daar politiek de wereld van het ogenblik uitgegroeid is. Hè? En daarnaast probeer ik... maar dat, ik heb in het algemeen geen tijd om dikke romans te lezen... dan lees ik inderdaad ook eigenlijk liever het historisch gebeurde... waar ik me afvraag, hé, hoe zou ik... Uh... Geef me de, vergeef me de verwaandheid dat ik in een positie in denk. Hoe zou ik onder het gehandeld hebben? Waar heeft nou de fout gelegen? Waardoor later die en die moeilijkheden ontstaan zijn. Dat is een manier van meedenken die ik dan graag heb. En, maar ik lees wel juist om een beetje bij te blijven met moderne literatuur... ook, ook in vreemde talen, een product, wat nou misschien nog niet zo mooi is... maar tenslotte dan voor mij het beste middel uit bloemlezingen... zowel wat Nederland betreft als het vreemde talen betreft... om met moderne verzen, moderne proza, een beetje bij te blijven... zonder dat ik me in alles kan verdiepen. Hebt u nu erg veel hinder van uw bekendheid op het ogenblik, of niet? Ja, dat wil zeggen, er zit natuurlijk dikwijls iets aardigs in, op vreselijk hartelijke manier. Waar ik staat ineens, neemt iemand mijn hand op straat, mag ik u nog even geluk wensen. En uh, een kind zegt, is u meneer Drees, ze hebben bij ons allemaal op u gestemd. Ik bedoel, dan heb je wel even aardige momenten. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel lastig dat ze je zo kennen en op je letten. en dat je, Als je in de tram gaat, zijn ze allemaal vriendelijk... maar, maar dan denk je, oh, dan, gaan we, dan kijken ze ernaar en zo. Dat heeft natuurlijk ook wel een beetje zijn moeilijkheden. En zo zijn wij ook geneigd in ons eigen land... als we er nou eens helemaal uit willen gaan... maar te, voornamelijk op de Hoge Veluwe te zitten... waar uh, natuurlijk je natuurlijk buiten het publiek voor een groot deel kunt wezen... En dan ook wel eens aan een de andere kant is dus in het buitenland te zitten... waar we helemaal niet opvallen. Dan merk je precies hoe de grens ook de scheiding is. Niet maar in die grote bekendheid. Doordat ze hier Tenzij is. je ergens bent waar ook Nederlanders zijn. Waar ook Nederlanders. <lacht> dat komt ook nog alles voor. We hebben wel eens een paar keer zelfs dan achteraf foto's gekregen... van hoe we dan aan een Parijse boulevard hadden gezeten. zeggen dat alles ons daar waargenomen en stuurden ze ons de foto... die wij niet gemerkt hadden dat genomen was, stuurden ze ons toe. Mevrouw Drees, meneer Drees en meneer Drees Junior, ik hoop dat wij u uh, van harte mogen danken voor de ontvangst en voor alles wat u ons hebt willen toevertrouwen en met ons hebt willen bespreken. Wij wensen u dus morgen een heel prettige verjaardag. Als het kan, zo ongestoord mogelijk. Buiten alle gelukwensen, die uiteraard onvermijdelijk zijn. En wij nemen hier dan graag afscheid van. Willem Drees in een bijdrage van de VARA op 4 juli 1956, de dag voor zijn 70ste verjaardag. Er zouden er nog vele volgen, uiteindelijk werd hij 101 jaar. We gaan verder in de maand juli van 1956 en komen terecht bij de breimachine. Want wat wordt er in die tijd nogal veel gedaan in Nederland? Er wordt in de Nederlandse gezinnen nogal wat gebreid. Het warme walletje is bij ons in hoge ere. Soms zelfs hullen we ons met veel welbehagen in wollen truien en vesten op volgens de kalender hoogzomerse dagen. Gebreide kinderkleding is een uitkomst. Een kans zal zeggen ideaal. Terwijl de wolle sok op het platteland bijna onmisbaar is. Toch ziet het ernaar uit dat vergeleken bij een jaar of vijf geleden de nationale breiprestatie, men zou haast kunnen spreken van de nationale breiwoede, ...aan het minder is. Dat is namelijk het geval. Meer en meer gaat de jerseypak, de jerseyjurk... ...het leuke en modieuze truitje... ...en de fijne machinaal gebreide vesten... ...de zelfgebreide bovenkleding vervangen. Eenvoudig omdat ze vaak mooier en eleganter zijn. Misschien komt het ook... ...omdat de huisvrouwen het steeds drukker krijgen... ...of omdat er wat meer geld voor klaargekochte kleding beschikbaar is maar een feit is dat het handbreien in de gezinnen afneemt. Omdat ieder wel weet dat het breien heel veel tijd vraagt, gaat men in sommige gezinnen overwegen of de aanschaf van een breimachine verantwoord is. Van een goede breimachine liggen de prijzen tussen de 265 en 300 gulden. De nieuwere typen bezitten een automatische draadgeleider en zijn op dikke en dunne garens goed af te stellen. Met deze machines kunt u voor eigen gebruik voldoende doen. Wilt u door breien voor derde geld gaan verdienen? Dan bent u eigenlijk wel aangewezen op een machine met een dubbelnaalde bed. En liggen de prijzen tussen de 525 en 725 gulden. Op het eerste gezicht denkt u misschien... Nu, die 300 gulden haal ik er wel uit. Ik geloof dat dit in de praktijk tegenvalt. Maakt u maar eens een begroting en schat eens wat u de eerste drie jaar zou willen breien. Hoofdzakelijk zal dit zijn kinderkleding, onderkleding en sokken. Neem de kosten van de wol en zet daarnaast de prijs van het gekochte artikel. Het verschil van deze optelsommen is het voordeel van uw breimachine. Bij de kosten van een breimachine moet u zetten een toerenteller, want deze is onmisbaar als u veel breidt. Verder wat onderhoudskosten. Denk eraan, luisteraars. Een breimachine moet geregeld, minstens één keer in de maand, gesmeerd en schoongemaakt worden. Dat is het behoud van uw machine. U zult ook wel eens een paar naalden moeten vervangen. Een deskundige op dit gebied zei me dat hij de levensduur van een breimachine op 8 à 10 jaar schatte, omdat de praktijk uitwijst dat er aan deze machine nogal eens reparatie is. Ik geloof dat u zeker 35 gulden per jaar op uw machine zou moeten afschrijven. U moet dus per jaar voor 35 gulden eruit halen. Bedenk ook dat men eerst vol enthousiasme begint en letterlijk van alles breidt. Maar dat later deze breilust wel bekoelt en dan uw dure machine zijn kosten niet opbrengt. Breien met de machine is namelijk totaal wat anders als breien met de hand. U haalt met de breimachine in zekere zin de fabriek in huis. U kunt niet meer al breiende een toeziend oog op uw kinderen houden en gezellig in de familiekring samen zijn. Een breiwerkje is gezellig. Een breimachine kan in de huiselijke kring een onding zijn. Men heeft er al zijn verstand bij nodig en elk oponthoud is een stoornis. Luisteren naar radio, of luisterend en eigenlijk al zorgend bezig zijn voor uw gezin, zal niet gaan. Vrouwen die niet graag breien, schijnen bij voorkeur een breimachine aan te schaffen. Weet wel dat kennis van breisteken, meerdere en mindere, inzicht in het breiwerk en zijn mogelijkheden, een eerste vereiste is voor het goed kunnen breien met een breimachine. is niet zo eenvoudig als men denkt. Voor gezinnen met veel kleine kinderen is de breimachine een uitkomst. Daar is deze machine op zijn plaats, vooral als er jongens zijn. In andere gevallen, huisvrouwen, bedenk goed wat u doet. Helaas kan men in de regel de machine niet op hoef krijgen en worden ze ook niet in huur gegeven. Overweeg dus zorgvuldig alvorens u koopt... Want u zet er aan vast. Een mooie waarschuwing voor al te koopgrage breifanaten. afkomstig van mevrouw de Ruiter van het gezinsbegrotingsinstituut in Rotterdam. In diezelfde maand, juli 1956, werd het overlijden van Gerrit Jan van Heuven goed hard herdacht. Hij overleed plotseling op 55-jarige leeftijd in Genève. Jacques de Cat viel de eer te beurt de herdenking over het voetlicht te brengen. Waar de luisteraars? Een overtuigd liberaal, zoals Van Heuven goedhart naar zijn geestelijke structuur en vorming was... moest wel in verzet komen... tegen de fascistische en nationaal-socialistische pogingen... om van de mens een automaat te maken... die geen ander doel had... dan de leuze van de leider, van de Führer, te herhalen. Die eredienst van de staat, van de natie, van het ras die de hele mens met al zijn daden opeiste... en die het individuele geweten even in een plaats toekende... als de individuele kritische zin... moest hij zowel emotioneel als verstandelijk onvoorwaardelijk afwijzen. Zich bezinnend op de oorzaken van de fascistische massa-invloed... kwam hij tot de erkenning dat de maatschappij die al die materiële en geestelijke ellende voortbracht... waarvan het fascisme een der profiteurs was... veroordeeld diende te worden en veranderd moest worden. Langs die weg werd hij meer en meer tot een sociaal voelend liberaal. En dat sociale liberalisme werd radicaler in de bezettingstijd... toen zijn ervaringen in de strijd tegen het nationaalsocialisme het hem steeds duidelijker maakte dat een grondige vernieuwing nodig was van een maatschappij die zoveel halfslachtigheid en kleinmoedigheid ten aanzien van het verzet aan de dag legde. In een tijd waarin zoveel notabele faalden en zoveel gewone mensen bereid en in staat bleken te zijn de zwaarste offers te brengen, werd hij hoe langer hoe meer getrokken naar een maatschappelijke vernieuwing... die de gewone man zou beschermen tegen maatschappelijk onrecht... en die hem al die kansen zou geven... welke de oude maatschappij hem geweigerd had. Het is dus begrijpelijk dat de nieuwe socialistische partij... die geestelijk open en ruim zou zijn... en die maatschappelijk, voortvarend, naar welvaart en recht voor alles streefde... hem sterk moest aantrekken. In de Partij van de Arbeid zag hij die partij. En met de groep die zich rondom het illegale parool had gevormd... trad hij dan ook tot de Partij van de Arbeid toe. Het parool was intussen een onafhankelijk socialistisch dagblad geworden... waarvan Van Heuvel Goedhart als hoofdredacteur de dagelijkse leiding op zich nam. Met dat dagblad steunde hij de nieuwe partij niet schromend... Waar hij dat nodig oordeelde een kritisch geluid te doen horen, ook ten aanzien van de politiek dierpartij. Hij streefde ook naar een zo groot mogelijke samenwerking met wat hij zag als andere radicale vormen van het socialisme. Daarbij heeft hij aanvankelijk te weinig oog gehad voor de fundamentele verschillen tussen het communisme en de communistische staten enerzijds, ...en het democratisch socialisme en de democratische staten anderzijds. Maar de staatsgreep in Tsjechoslowakije opende voorgoed zijn ogen... ...voor de ware aard van het communisme dat hij nadien zonder af te laten bestreed. Een uitmuntend journalist, een voortreffelijk en boeiend spreker als hij... ...een man van uitgebreide kennis en grote eruditie... ...zou in de socialistische beweging van ons land... ...zeker op de voorgrond zijn gekomen. Doch voor hij... ...in dit opzicht... ...tot volle ontplooiing was gekomen... ...werd hij... ...door de Internationale Organisatie... ...voor de Hulp aan Vluchtelingen... opgeëist. Dit werk... ...ging in een andere richting... ...dan zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer... ...en dan zijn werkzaamheden als leider... ...van de Nederlandse delegatie... ...bij de Verenigde Naties. Zijn directe verbinding met de Nederlandse politiek, werd erdoor verbroken. In het internationale werk kon hij zijn diep sociaal gevoel leggen... en hij kon iets realiseren van zijn verlangen naar hulp... aan de slachtoffers van politiek onrecht. Herhaaldelijk was er in de laatste tijden sprake van... dat hij weer naar andere werkzaamheden verlangde... die hem in het Nederlandse milieu zouden terugbrengen. Doch op een leeftijd waarop hij nog aan het begin van een loopbaan scheen te staan... heeft de dood deze felle strijder en vurige socialist geveld. En wij kunnen slechts getuigen van onze eerbied en bewondering... voor wat hij gedaan heeft voor de geestelijke vrijheid... voor het lot van de vluchtelingen en voor het Nederlandse socialisme... waarin hij te kort een bijzondere en eigen plaats heeft ingenomen. Mooie woorden ter nagedachtenis van Gerrit Jan van heuven Goedhart in juli 1956. Eerder dit jaar, in maart, werd in het Anne Frankhuis de officiële biografie van Gerrit Jan van heuven Goedhart Gepresenteerd, geschreven door Jeroen Corduwener. We reizen verder in de maand juli van 1956 en komen terecht bij een voordracht van de acteur Jan van Ees. Toads mama was een allerliefste vrouw en iedereen in Semla kende toch. De meeste mannen hadden hem wel eens het leven gered. Daar zijn Aja, zijn kindermeid, niets over hem had te zeggen... en tot dus regelmatig zijn leven op het spel zetten... door bijvoorbeeld proefondervindelijk te willen uitmaken... wat er gaat gebeuren wanneer je een muilezel van de bergartillerie... aan zijn staart trekt. Hij was een kleine heiden van een jaar of zes... die geen vrees kende. En als enige onder de baby's erin slaagde... De Olympische gemoedsrust van de opperste wetgevende raad te verstoren. Dit gebeurde namelijk al dus. Tot zijn lievelingsgeit brok los en vluchtte bergopwaarts over de weg naar Wallogung met Doord in haar zorg. Totdat ze het gazon op kwam rennen dat zich uitstrekt voor Peterhof, de residentie van de onderkoning. Daar het warm was, vergaderde de raad met open deuren. En dus beval de op wacht staande rode lansier, Toot te verdwijnen. Daar tot echter niet slechts de lansier... maar ook de meeste raadsleden persoonlijk kende... en bovendien zojuist de halsband van de geit stevig te pakken had gekregen... liet hij zich onverstoord door de bloembedden sleuren. Breng mijn saalans aan de lange raad, Saeib, en vraag hem om Motti weer thuis te brengen, heide Toot. De raad hoorde het lawaai door de open deuren... en na een poosje kon men het zonderlinge schouwspel aanschouwen... van een raadslid en een luitenant kolonel... die zich onder commando van een opperbevelhebber en een onderkoning... onledig hielden met het demmen van de levendige en weerspannige geit... van een ongelooflijk vies in een matrozenpakje. Ten slotte sloeg de stoet triomfantelijk de richting van het stadsplein in en kon de zegevierende Todd zijn mama berichten... dat de wetgevende raad hem behulpzaam was geweest... bij het vangen van zijn grijt. Waarop zijn mama hem prompt een pak op zijn broek gaf... wegens inbreuk op de administratie van het keizerrijk. Maar Todd ontmoette reeds de volgende dag het raadslid... en deelde deze in vertrouwen mede... voor het dan geheel tot zijn beschikking te zijn... indien hij op zijn beurt eens moeilijkheden met een grijt mocht hebben. Hartelijk dank, Todd. Zei het raadslid Verder was Thor de afgot van ongeveer 80 Jampanis En ongeveer half zoveel saizes Die hij allen met een o-broeder begroette Zo genoot Thor de huldigingen van de streek Tussen Walogung en Tjotasimla En regeerde dat land overeenkomstig te hem geschonken wijsheid Uiteraard sprak hij vloeiend Urdu Maar bovendien beheerste hij menig subdialect, Als het Chotiboli de vrouwen vertrekken, en vermocht aldus waardig... met winkeliers en met koolies te converseren. Hij was niet alleen pinter voor zijn leeftijd... doch was door zijn omgang met inboerlingen... vroegtijdig in aanraking gekomen met de bittere waarheden... die alleen een ongunstige en genadeloze leefwijze ons kan bijbrengen. Het gevolg was dat hij de gewoonte ontwikkelde... om tussen lepels pap in plechtige en diepzinnige uit het dialect in het Engels vertaalde aforismen te berden te brengen... die zijn moeders stuipen bezorgden. En haar deden uitroepen dat Tot nu beslist... voor de hete moesel naar Engeland terug moest. Nu wilde het geval dat Tot Ster in het zenit stond... juist toen de wetgevende raad bezig was... met het fabriceren van een ontwerppachtwet voor de heuveldistricten. Wat neerkwam op een wetswijziging die over het wel en wee van enige honderdduizenden inboerlingen beschikte. Nadat de jurist uit de raad er zo lang aan had geborduurd... geschaafd en gecorrigeerd... totdat het er op papier fraai uitzag... kon de raad overgaan tot het vaststellen van hetgeen men de details noemde. Alsof ooit een Engels wetgever erachter kan komen... wat van Oosters standpunt bezien belangrijk of onbelangrijk is... Qua waarborging van het pachtersbelang was het ontwerp een ware triomf. Zo bepaalde bijvoorbeeld een artikel dat geen pachtovereenkomst voor een langere termijn dan vijf jaren mocht worden gesloten, daar de raad van mening was dat een, laat ons zeggen, voor twintig jaar gebonden pachter door zijn pachtheer zou worden uitgeperst. Het doel was nu om in de heuveldistricten een klasse van zelfstandige landbouwers te kweken en etnologisch, nog politiek, ...viel daartegen iets in te brengen. Het enige nadeel van het ontwerp was gelegen in het feit... ...dat het fundamenteel mis was. Daar het bestaan van de inwoning om het leven van zijn zoon draait... ...en men dus bij alle wetgeving met twee generaties rekening heeft te houden. Om het geen nuvolg te kunnen begrijpen... ...dient men het te bezien van het standpunt van de inwoning. ...die er hier en daar, in het bijzonder in Noord-India... ...het land aan heeft tegen zichzelf beschermd te worden... Zo was er eens een nagadorp waar men van doden en begraven legermuildieren leefde. Maar dat is weer een ander verhaal. Om verschillende redenen waarop we nader terugkomen... hadden de betrokkenen allerlei bezwaren tegen de wet. Het hindoe-raadslid, dat van de Punjabis evenveel wist als van Charing Cross... had te kennen gegeven dat de wet geheel harmoniseerde... met de verlangens van die omvangrijke en gewichtige bevolkingsklasse van landbouwers etcetera. Et de deskundigheid van de jurist was beperkt tot de Engelssprekende Durbaris... en zijn eigen roodgerokte Tjaprassis. De maatregel betrof slechts de kleine pachters, waarbij niemand in het bijzonder belang had. De districtsafgevaardigden hadden wel andere zorgen. min bad de jurist zijn goden dat hij raak mocht hebben geschoten, want hij was een bijna al te conscientieus man. Hij wist niet dat alleen hij, die bereid is om tot de natuurstaat af te dalen... te weten kan komen wat de inboerling werkelijk denkt. En zelfs dan nog niet altijd feilloos. Zodoende kon hij slechts naar beste weten handelen... en werd het ontwerp voor het aanbrengen der laatste finesses... aan de opperste raad voorgelegd... terwijl Todd op zijn morgenritten door de Simla-bazaars patrouilleerde... met dit Amuls aap speelde... En zoals een kind dat pleegt te doen, met een half oor luisterde... naar hetgeen men haar vertelde over de laatste stunt van de sahibs. Op zekere dag was er ten huize van Tots mama een diner... waar ook de jurist was uitgenodigd. Tots lag reeds in bed, maar hield zich wakker... totdat lag salvoos hem verrieden dat men aan de koffie toe was. Daarop trippelde hij in zijn rode nachtpakje naar beneden... en zocht zijn toevlucht bij de stoel van zijn vader... Wetend dat deze haar niet zou wegsturen. Aanschouw de zorgen van de huisvader, zei Tods papa. Gaf Todd een paar pruimen in een bierglas en beval hem zich koest te houden. Daar Todd wist dat hij weer naar bed moest wanneer de pruimen op waren, at hij zo langzaam mogelijk, zijn oren spitsend op de conversatie. Al spoedig vervielen de jurist en de districtsopziener in vaktermen waarbij eerstgenoemde het wetsontwerp zijn officiële titel gaf. De herziene pachtwet voor de Rajotwari Laaglandse districten. Het enig daarin voorkomende Hindoewoord opvangend, verhief tot zijn kinderstemmetje en zei... "Oh ja, het is nog niet gemurramoed. Is het niet, excellentie sahib? Hoe bedoel je, vroeg de jurist. Gemurramoed, gefixt. Doorgetikt. U weet wel, klaargemaakt voor dit amul. De jurist stond op en begaf zich naar tot. Wat weet jij van Rayotwari, kereltje, zei hij. Ik ben geen kereltje, ik ben tots en ik weet er alles van. Dit amul en Tjogalal en Amirnat en, en, en, en Laks van mijn vrienden van de bazaars... vertellen er mij van als ik, mij met, als ik met ze spreek. Is het heus? En wat zeggen ze dan wel, Todd? Todd kruiste zijn beentjes onder zijn rood flanellen nachtpakje en zei... Ik moet eerst denken. En nadat de jurist een tijdje geduldig had gewacht... vroeg Todd met een medelijdend stemmetje... U verstaat mijn taal niet, is het wel, excellentie sahib? Helaas niet, antwoordde de jurist... Zo, zei Tots, dan zal ik in het Engels moeten denken. Hij nam enige minuten om zijn gedachten te ordenen... en begon toen heel langzaam, zoals vele Engelse in India geboren kinderen dat doen... zijn gedachten vanuit het Urdu in het Engels te vertalen. Natuurlijk werd hij daarbij door de jurist geholpen... daar Tots geest de navolgende welsprekende uiteenzending niet had kunnen geven. Dutamul zegt, dit is alles kinderpraat, verzonnen door dwazen. Niet dat ik u een dwaas vind, hoor, excellentie sahib. U heeft mij grijt helpen vangen. Dutamul zegt zo, ik ben geen dwaas. Waarom behandelt de sarkar mij dan als een dwaas? En hij zegt, na vijf jaar, jagt de boendo boest mij van mijn grond. Wil ik niet gaan... Dan moet ik weer nieuwe zegels en tacco-stempels halen op mijn papieren... midden in de oogst. En terwijl één keer voor de rechter komen wijsheid is... zo is twee keer gaan de hel verzoeken. Dat is waar, hoor, zei trots ernstig. Al mijn vrienden zeggen dat. En Dita Moel zegt... altijd weer opnieuw takoes en geld voor vacuels en chaprassies... en processen, iedere vijf jaar... Anders stuurt de eigenaar mij weg. En waarom zou ik gaan? Ben ik een dwaas? Als ik een dwaas ben die na veertig jaar nog niet weet of het land goed is... laat mij dan sterven. Maar als deze nieuwe bundo boost in plaats van vijf jaar... vijftien jaar zegt, dan is dat goed en wijs. Dan is mijn zoon een man en ben ik verbrand. Dan kan hij de grond houden of andere grond nemen... en voor één keer opnieuw voor takoe-segels op zijn papieren betalen en een zoon hebben die na vijftien jaar ook weer een man is. Maar wat halen die vijf jaren met telkens nieuwe papieren uit? Alleen maar dik, ruzie, dik. Die het land nemen zijn geen jongens, maar oude mannen. Geen boeren, maar kooplui met een beetje spaargeld... die vijftien jaar rust willen hebben. Zijn wij soms kinderen dat de cirkar ons zo zou behandelen... Hier zweeg Todd ineens, want de hele tafel luisterde naar hem. Is dat alles? vroeg de jurist. Meer kan ik me niet herinneren, zei Tots. Maar u moest dit Tamils grote apen zien. Hij lijkt precies op Excellentie Sahib. Naar bed Todd, zei vader. Gehoorzaam pakte Todd zijn biezen en vertrok. De jurist sloeg met zijn vuist op tafel. Waarachtig, zei hij, het kind heeft gelijk. De korte huurtermijn is het zwakke punt. Hij brak vroeg op, peinzend over Tots woorden. Nu is het kennelijk uitgesloten voor een raadslid... om ter verdieping zijner kennis met de aap uit de bazaar te gaan spelen. Maar dit raadslid deed meer. Hij nam informaties, zich daarbij steeds voor ogen houden... dat de werkelijke inboerling zo schrichter is als een veulen en met de grootste omzichtigheid polst hij enige ten nauwste... bij de maatregelen betrokkenen om al spoedig te bemerken... dat hun inzichten vrijwel met totsgetuigenis strookten. Al dus geschiedde het... dat het desbetreffende artikel in die zin werd gewijzigd. Maar van dat ogenblik af... vermocht de jurist zich niet meer te onttrekken... aan de onplezierige verdenking... dat de in de raad hebbende inboerlingen... weinig meer waard zijn... ...dan de medailles die zij op hun boezem dragen. Daar hij echter een liberaal man was... ...deed hij zijn uiterste best om deze achterdocht te onderdrukken. Al spoedig verspreidde zich nu in de bazaars het gerucht... ...dat Todd de zo nodige wijziging in de pachtwet had weten door te zetten. En als Torts mama niet tussen beiden was gekomen... ...dan zou hij zich ziek hebben gegeten aan de manden... ...met vruchten, noten, druiven en amanden die al spoedig de waranden versperden. Tot zijn vertrek naar Engeland stond Tot enige trappen hoger in de publieke achting dan India's onderkoning. Waarom? Dat hebben Tot's hersentjes nooit kunnen ontdekken. En nog steeds ligt in het privéarchief van de jurist een voorlopig ontwerp van de herziene pachtwet voor de rayotwari Laaglandse districten. En in de margina naast artikel 22 staat, versierd met de paraaf van de jurist, genoteerd tot amendement. U hoorde Jan van Ees met een Indiaanse vertelling in een bijdrage van de AVRO. We zetten de eindsprint in van deze vlucht in het verleden. En dat doen we met het einde van de laatste etappe in de Tour de France. Het is 28 juli 1956. Op het ogenblik komen in het Palais de Prins de Parijs vier rijders binnen. En dat zijn in volgorde van aankomst Manchini, Mirando, Lebert en de Belg de Smet. Ze hebben op het ogenblik nog één ronde te maken voor de beslissing van de laatste etappe. En nog steeds ligt de Italiaan ligt nu voorop. De Italiaan die uh, even daar zich voorbij ziet gaan, de Smet. De Smet op een halve baan voor de aankomst. Die nu een voorstond gaat nemen, maar de Italiaan Nancy blijft aan zijn wiel. In derde positie zit Lebert er vlak achter. De Beller blijft nog anderhalve lengte voor op dit groepje. Blijft nog steeds voor, komt de laatste bocht uit. Daar komt Lebert. en komt Mirando. Lebert, Mirando. Het is een spannende strijd en toch de Italiaan, het is toch Nensini, die er juist nog tussendoor gekropen is. En terwijl Mirando en Lebert buiten omgingen, nog juist tussen Lebert en de Smet door op de streep schoot. Ik zie daar Lebert zijn hand tegen Birgit omhoog houden. Ik zie Nensini hetzelfde doen, maar in ieder geval lijkt het mij dat Nensini de Italiaan deze laatste etappe van de Tour de France heeft gewonnen. Uit het noemen van deze vier namen luisteraars kunt u al opmaken dat de laatste etappe van de Tour de France niet bijzonder belangrijk is geweest. Inderdaad hebben we de traditie van alle jaren gehandhaafd. Deze laatste etappe is weer een wandeletap geweest. En het was niet eens zo'n een plezierige wandeling. Want op een groot deel van de etappe heeft het gestort regend En hebben de renners hun keepjes moeten aandoen. Om niet al te zeer geteisterd hier in het Park de Prens te moeten aankomen. Maar gelukkig in de laatste ravitieringscontrole. We hadden er drie vandaag, maar in de allerlaatste. In Etant. Dat was ongeveer op 61 kilometer voor de finish. Daar is het opgehouden met regenen. En hoewel hier op het ogenblik in het Park de Prens nog steeds de wolken boven ons drijven, is het nog zo dat we op het ogenblik hier droog staan en dat we straks de grote karavaan in een droge atmosfeer verwachten. Natuurlijk heeft het even een beetje vernieuwen, want de karavaan ligt niet zo ver achter. En alle fotografen zijn op het ogenblik bezig om midden op de baan de winnaar van deze etappe, Rencini te fotograferen. En daar komt het Tom. De Italianen voorop, daarachter, lachen in derde positie, Akkers. Daar zie ik Wachmans, daar zie ik Korting, daar is Jan Molten. Dat zijn dus onze belangrijkste mannen in het klassement, op het ogenblik die in het kopgroepje zitten en die daar hun positie dus goed verdedigen. Dat zijn nog steeds de twee uh, Italianen die voorop zitten, ik geloof dat Fantini daarbij is, maar ook als in in derde positie klein. hij zal zich vandaag niet zo afgemat hebben als in andere etappes, zodat hij feller zal kunnen zijn in de sprint. Dat gaat nu gebeuren? We komen de laatste bocht uit, ik zie ook eens naar voren komen, maar hij krijgt geen kans om de eerste Italiaan voorbij te gaan. Het moet Fantini zijn, het is inderdaad Fantini. Fantini en juist is nog de brigade naar voren gekomen om vooroffers te eindigen. Daarachter een boulton en daarachter zit Gerrit Poorting. En hier komt dan het laatste groepje binnen, nog Groot. En de kern zie ik erbij zitten. Dat is Blahé. Het hele gezelschap voor de Tour, dat de laatste wandeling gemaakt heeft. Een wandeling intussen van meer dan 300 kilometer. Komt hier over de streep. Alles is bijeen, alles is uitgereden. De 4000 en zoveel honderd kilometer van de Tour de France zitten erop. Er komt nog een sprint van het peloton. En het is voorbij, het is voorbij. De Tour de France van 1956 is afgelopen. Van de pluim zie ik hier gaan. Ik zal het nog eens even controleren. Daar is de Groot. Daar is La Haye. inderdaad. Alle Nederlandse renners zijn binnen. Ik zie hier Walcoviac. De arm om de schouders van zijn ploegmakers, hij huilt. Al licht, dat kan ik me begrijpen. Een volkomen onverwachte overwinning van deze, van deze jonge renner. Hij staat hier vlak voor de tribune, voor de, voor de podium en voor het journalistenpodium. En vlak voor onze tribune. Hij wordt van alle kanten omhelst. Men is dolgelukkig met deze overwinning. Deze volkomen onverwachte overwinning. Die nogthans voor mij dit bijsmaakje heeft luisteraars. Dat er in de laatste dagen niet is aangevallen. Maar die beschouwing, luisteraars, en de juiste precisering van de plaatsen en posities... die behandelen wij vanavond met u met onze tweede uitzending uit Parijs... en met onze laatste uitzending van de Tour de France 1956. De aankomst in Parc de Praes in 1956. De Nederlandse Wout Wachtmans werd in die ronde van Frankrijk zesde. En daarmee sluiten we dit reisje door de maand juli van 1956 af. 55 jaar gingen we terug in deze vlucht in het verleden. En net zo gemakkelijk zijn we weer op 30 juli 2011 en maken ons op voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het laatste uur wegenwachter Psycho Severs in nachtvluchten zomercocktail. Daarvoor van vijf tot zes Joke Hermsen. Tussen vier en vijf een compilatie van Elke de Jong. En in het volgende uur, dus zometeen na dat korte journaal... kunt u gaan luisteren naar Martin Toonder. Dat is ook een klein beetje vluchten in het verleden... want de stripauteur overleed in 2005. En vannacht... Is die weer heel eventjes terug? Graag tot zometeen.